Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse wethouder André van Es wordt lijstduwer van GroenLinks bij de Kamerverkiezingen in september. Ze staat op plaats 42 van de conceptkandidatenlijst, zo heeft de partij bekendgemaakt. Van Es was in de jaren 80 fractievoorzitter van de PSP, een van de vier partijen die in 1990 opgingen in GroenLinks. De partij zet in totaal 17 lijstduwers in, meer of meer bekende gezichten die stemmen moeten trekken zonder zelf gekozen te willen worden.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 Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. En Het wordt een graad of 9. Overdag wolkenvelden en zonnige periode, blijft droog. Het wordt 17 graden op de Wadden en zo'n 22 graden in het zuiden. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Renze Klamer. Ja, 26 juni is het. En uh, voor mij voor het eerst sinds een maand of twee eigenlijk. 1 mei was de laatste keer dat ik weer dit uh, mooie nachtprogramma mag presenteren. Dat komt... Uh, u kent waarschijnlijk wel het programma Knevel van de Brink. Andries uh, Knevel en Thijs van de Brink die late night praten met gasten uit de actualiteit. Nou, daar moest ik ook even uh, bijschuiven in de redactie. En ik uh, mocht na afloop nog eventjes de gasten interviewen... voor de website van Knevel van de Brink. Maar nu uh, is dat programma in zomer stop... He, vanwege al die uh, sporten die ons uh, om de oren worden gegooid. En uh, daarom zit ik hier weer gezellig om uw gezelschap te houden vannacht tot een uur of zes. Uh, we gaan het vannacht hebben en ik moet zeggen dat was best even een kriem om iets uit te zoeken. Want uh, ja, zoveel nieuws is er niet. Het is uh, sport, sport en nog een sport. En dat is natuurlijk ook nieuws, maar ja, dat horen we al zoveel overdag. En toen uh, zat ik zaterdagavond tv te kijken op Nederland 2. En toen zag ik daar, uh, nou eigenlijk oud collega is het, Arie Boomsma... Uh, in het programma debat op 2 En daar ging het over ontwikkelingshulp. En ik vond het wel een interessant debat. Hè. Dat ging dan over de VVD die, die daar een hoop op wil bezuinigen. 3 uh, miljard uh, maar liefst om het uh, bedrag wat Nederland uh, besteedt aan ontwikkelingshulp. En dan niet aan noodhulp maar echt aan ontwikkelingssamenwerking. Van 4,4 naar 1,4 miljard te verlagen. Enorme verlaging. En vandaag of gisteren werd ook bekend dat dat bedrag dan naar de automobilist gaat in Nederland. Nou, daar is vast een hoop voor en tegen te zeggen. U heeft daar vast een mening over en daar gaan we vannacht over praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek van de sweet Papa Joe. The choke coconut Papa rumbo rumbo hip up the choke coconut Papa rumbo rumbo hip up the Joe coconut Papa rumbo rumbo hip hop. Ik heb uh, zelden mijn technicus zo hard mee zien dansen en springen. En uh, zelf deed ik ook wel een beetje mee. Want wat wordt je lekker vrolijk van dit nummer. Ook al is het zeven uh, minuten over twee midden in de nacht. Het geeft hem niet. Je voelt je weer alsof de zon schijnt. En alsof je op een of andere Caribisch eiland een cocktail nuttigt aan het strand. Maar dat is niet zo. Want we zitten hier midden in de nacht. <laughs> in een eenzame studio. En u we uh, misschien wel thuis in bed of in de vrachtwagen onderweg zijn toch meestal luisteraars die niet uh, in groot gezelschap zijn, uh, die s'nachts aan het luisteren zijn. Maar dat geeft niet, want wij houden u uh, vanacht gezelschap en we gaan het hebben over ontwikkelingsgelden. Een uh, interessant onderwerp, naar aanleiding van de VVD die daar flink op wil bezuinigen. En uh, nou ja, zij leggen dat eigenlijk uit met, uh, met, ja, je kan niet zomaar als, als overheid de, zoveel geld van de burger uitgeven aan ontwikkelingsgeld, want... Uh, als dat geld er dan toch moet komen, als burgers dat vinden... dan hebben ze alle vrijheid om zelf te doneren aan stichtingen... aan internationale organisaties die daarmee bezig zijn. Maar dat er zoveel geld van ons land naartoe gaat... Dat, dat vinden ze eigenlijk niet nodig. En er wordt dan wel eens gezegd van... je hebt de, je hebt de internationale norm van 0,7% van, van het b binnenlands binnenlandse product. Wat is het? Maar daar houden maar vier landen zich aan. dus Dat is ook een beetje een excuus van... ja, dat hoeven wij dan ook eigenlijk niet meer te doen en die norm... Die, die, die mag van hun ook wel de prullenbak in. Uh, ja, valt voor beide kanten wat te zeggen. Want is het niet een beetje egoïstisch als land... als je zegt, ja, nou, uh, wij zitten nu in crisis... zoeken we maar even zelf uit daar in Afrika... en in de resten van ontwikkelingslanden. Uh, ja, dat, dat, dat klinkt ook een beetje hard. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. En daar gaan we vannacht met elkaar over, uh, over praten. U kunt dat doen door... Nou, om echt te praten moet u natuurlijk even bellen. En dat kan dan naar 0800-1121. Uh, u kunt ook mailen, dat kan dan naar nacht.eo.nl... of even reageren via Twitter met apenstaartje dit is de nacht... of met hashtag dit is de nacht. Maar het makkelijkste is dus even bellen. Dan kunnen we er zo met elkaar over praten. 0800-1121. Zometeen na het volgende nummer komt u dan misschien wel in de uitzending. Save your rat met Follow the Sun.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 Cause Savior Red was dat met Follow the Sun. Fijne artiesten vind ik het. Hij heeft wel meer uh, mooie uh, songs. Dus zoek het eens op als u uh, het ook mooi vond. Uh, ik heb aan de telefoon Marike. Marike, goeienacht. Hoi, ik wil je even complimenteren, want ik denk dat jij weer mooie muziek had draaien vannacht. Nou, mijn dank is groot. Dat doe je wel vaker. Ah, kijk, bedankt. Oké, okay. hey, maar ik ben het helemaal niet eens met die bezuinigingen. Weet je waarom? Nou? Omdat uh, niemand ooit controleert waar het geld blijft en waar het naartoe gaat. Weet je dat en of denk je dat? Wat zegt u? We weet u dat of denkt u dat? Nou, ik heb er heel veel. Uh, ik heb ooit een keer een boek gelezen van Paul Dureau. Ja. Die schrijver, die reisschrijver, die, uh, en die, die, uh, <coughs> die had gereisd door Zuid-Afrika. En die zei: Ik heb nog nooit zoveel hulpverleningsauto's gezien als in Afrika. Het leken de botsauties wel op de kermis. En iedereen rijdt voor zijn eigen hackie. Uh, wat ik uh, uh, heel veel um, uh, onderzoek naar gedaan heb... of onderzoek naar gedaan, niet wetenschappelijk... maar ik ben er wel mee bezig geweest... is dat er ontzettend veel geld gaat naar directeuren... Mm -hmm. van die organisaties. Ja. ja, dat is altijd een heikel puntje, inderdaad, De salarissen. Ja. ja, en niemand onderzoekt waar het geld blijft. En weet je wat ik... Ik ben vier keer in India geweest. Ik ben in allerlei landen. Weet je wat ik erg vind? Nou. Dat, uh, dat, uh, dat het uh, mensen zo afhankelijk maakt. Die denken het geld komt toch wel. En ik vind het ontzettend vernederend dat mensen in arme landen hun hand op moeten houden. Ja. En dat de rijke wereld, die, die, die kunnen hun schuldgevoel afkopen. Want ze hebben onder andere Afrika leeggeroofd uh, uh, met allerlei... Uh, Schatten en allerlei producten bedoel ik. En er wordt van alles in die landen geplopt. En om een schuldgevoel af te kopen gaan we aan ontwikkelingssamenwerking doen. Ja. Ik vind het ontzettend kleinerend en vernederend voor die mensen. En ik ben wel voor ontwikkelingshulp, maar dan moet je die mensen gewoon... Uh, uh, dan moet je daar deskundigen naartoe sturen. En ja. Maar ge gebeurt dat dan niet? Want ik, ik snap op zich uh, uh, uh, wat u zegt, hoor. En het klinkt misschien een beetje cynisch... maar inderdaad, je, je wilt niet dat ze, dat ze een soort lui worden... omdat er toch elke keer weer een, een pakketje eten komt... Uh, om het maar even uh, simpel ja. te schetsen. Ja. Maar is het niet zo dat er ook juist wordt geïnvesteerd... in, in projecten om uh, in scholing bijvoorbeeld... in de mensen zorgen dat ze zelf redzaam worden... dat ze leren om, uh, om eten te verbouwen... Om, om zelf dingetjes te verkopen... Dat doen particuliere organisaties. Ja, maar niet, ik... niet organisaties waar de overheid in investeert? Nee, niet zoveel. Ik, ik heb ooit gehoord dat, um, dat bij de Maasai, had de Nederlandse overheid, die had daar een melkfabriek neergezet. Ja. Nou, die mensen wisten, mag ik niet zeggen, bij, de, bij God niet waar ze er mee aan moesten. Ja. Dus dat ding dat, dat, dat is gewoon een verkeerde investering. Ik ben er veel meer voor, <coughs> en dat heb ik met name gezien in India. ...en in Nepal en zo... ...ik ben er veel meer voor om... Uh, ...een soort microkrediet krediet in te stellen... ...in al die landen. Ja. En om uh, uh, mensen... Uh, uh, ...en ik weet ook dat... in Nepal, er is een Nederlandse organisatie... ...die hebben daar... ...de mensen opgeleid om... Uh, uh, uh, uh, ...het water... ...goed uh, af te voeren. Ja. Wat dan ook. Daar ben ik wel voor. Okay. Maar ik ben niet voor om... Uh, ...maar te blijven pompen... ...in die landen en... Maar, maar zegt u dan niet eigenlijk... het maakt me niet zo uit dat er minder geld heen gaat... maar het wordt gewoon verkeerd besteed. Dus dan zou je nog bijna kunnen wordt, zeggen... Het to, wordt totaal verkeerd besteed. Precies, maar dat, dan zou je nog kunnen zeggen... Het, het, het, het budget hoeft niet omlaag, het moet alleen beter besteed worden. Nee, er moet controle op komen. Ja. Het is te absurd dat... Uh, uh, sorry. Dat er uh, ontzettend veel organisaties zijn... want dat boek van die Paul Tero, die heeft... erg veel indruk op mij gemaakt... want die schrijft daar treffend over... ...dat hij nog nooit zoveel botsuitjes gezien had. En de ene organisatie weet niet wat de andere doet. Er is geen enkel overkoppelend or orgaan... Die, ...die de boel in de gaten houdt. Die zegt, wat doe jij, wat doe jij? Ja. Iedereen uh, uh, uh, gaat achter zijn eigen hakje aan. Er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Met name door de directeur van die... Maar er wordt nooit gecontroleerd. Maar wat, wat kunnen wij dan geld... nou als, als simpele burgers zeg maar, doen? Nee. Moeten wij dan, uh, stel nou de overheid zegt... Nou, wij gaan dat niet meer betalen als jullie storten. Doe het zelf. Maar gaan we dan niks meer storten? Want het, het, er gebeuren toch ook wel goede dingen en mooie dingen? Er zijn ontzettend veel Nederlanders. Nederlanders staan er bekend om dat ze ontzettend veel geld geven aan goede doelen. Er hoeft maar iets te gebeuren en... Ja klopt. maar dat, dat is vaak de noodhulp. Dus na nou, een aardbeving of een, een acute ja, ramp. Daar ben ik wel voor. Ja, maar ja, oké, okay, dat snap ik. Maar dat, dat is niet de, de structurele hulp om bijvoorbeeld een land hè, om, om, om mensen economisch zelfstandig te maken. Wat, wat, wat er bijvoorbeeld Nederland, veel in Afrika wat, nu wordt gepost. Wat de Nederlandse regering moet doen. Die moeten gewoon deskundigen naar dat soort landen sturen. En mensen gewoon opleiden zodat ze zichzelf kunnen redden. Ja. En die, die moeten gewoon uh, een vak leren of zodat ze zichzelf kunnen redden en die mensen opleiden. En uh, uh, ook hoe ze waterpompen kunnen slaan. En uh, hoe ze. Uh, uh, uh, alles wat met water te maken heeft. hoe ze dat kunnen organiseren. Okay. En dat op een gegeven moment die mensen het zelf overnemen. En dan moet, dan moet, dan moet de wereld zich terugtrekken. Van nu kun je het zelf. Ja. Je, moet, moet je, je moet jezelf kunnen redden, maar niet handje ophouden en. Want het is niks zo vernederend dat de ene mens het handje op moet houden voor de andere. Ja. Want dan voel je je machtig, hè. Als je daar gel wat geld in kan stoppen van... Dan hebben we hebben ons schuldgevoel afgekocht en dan, dan, uh, uh, dan voelen we ons goed. Want we, we stoppen wat in het arme handje en het is zo kleinerend. Ik, ik, ik, ik, ik vind het zo onwaardig dat... dat, uh, dat ja, ik kan het niet uitleggen. Nee. Ik nog één je je ding. punt is helder, Mag ik nog één ding zeggen? Tuurlijk. Ik heb in India, dat, dat ik, uh, toen ik daar was... stonden al die mensen met hun handjes open. En die stonden daar van... Uh, um, ja, die, uh, van die magere latjes allemaal. Ik zag het typisch zoals... bijna het zou mijn vader kunnen zijn. En die stonden daar. En het heeft me toen zo geraakt. En dat heeft mij aan het ik gezet. Ja. Maar dan dus wel, hè? Want jou, jouw punt is dan als ik het even zo mag vertalen, eh, niet geven uit, uit een soort afkopen van schuldgevoel. Niet geven om mensen afhankelijk te maken. Maar, maar ju, juist investeren in structurele hulp en daardoor controle op verscherpen. Uh, controle op verscherpen en mensen uh, uh, opleiden daar. Zodat, ja. ze, zodat, ze zodat de deskundigen in dat gebied zelf actief zijn. Hoe ze exact, hoe ja. ze zichzelf kunnen redden. Oké, okay. Marieke, dankjewel voor jouw mening over het onderwerp. Oh, weer als nog je één nog één ding? mooie muziek aan het draaien bent, hè? Ja. Kun je ooit een keer uh, vrijheid draaien? Dat is trouwens wel van toepassing van... Uh, oh, Dat ben ik de naam even kwijt. Vrijheid van... Uh, oh, dan ben ik de naam even kwijt. Oh jee. Weet je wat je ook mag doen als een zo heeft? je? Zit nu, heb je de computer in de buurt? Ik heb geen computer. Ooit jammer. Ja? Want ik heb het ooit gehoord. De vrijheid is zo toepasselijk van en dan ben ik naam uit. Oh, nou, weet je wat? Probeer altijd dus nog de een keer later even in de bellen, als je en... Oh, Hans de boy. Hans Verboy? Hans de Boy. Hans de Boy. Die heeft een bloedmooi nummer gemaakt over vrijheid. Ik ga het eens dus eventjes... Uh... Echt zo van toepassing, echt. Ik ga eens even indienen bij de samensteller. Als je dat doet, ben ik heel dankbaar. <laughs> Oké. Okay. Hey, dankjewel hey, voor jouw, jouw mening, hè. Zet goede uitzending. Komt helemaal goed. Dankjewel. Okay, Fijne doeg, nacht. Oké, Doeg. doeg. Even kijken, ik had hangen aan de andere uh, lijn en Nico, maar die viel opeens weg. Dus ik ben benieuwd wie daar nu hangt. Goeiedag. Uh, volgens mij ben ik dat, hè? Dat klopt. Ja, uh, Paul Hekken. Hallo, Paul. Uh, goeiedag. Uh, in de jaren tachtig uh, werd nog, uh, zeg maar, de slogan gehuldigd... Uh, not uh, Aid, put Trade. Ja. Ja, dat lijkt me op zich een hele goede. He, dus je moet, als het ware, uh, Afrika uh, zijn handel gunnen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan zou ik om te beginnen zeggen van uh, gun ze hun landbouw. En dat zou je onder meer kunnen realiseren door bijvoorbeeld de landbouwsubsidies in Europa uh, te verminderen. Uh, ik heb hier trouwens een boek in handen van uh, Dambiso Moyo, uh, ik, uh, de Hulp. Ja. Dus dat is een Afrikaanse econoom ja. uh, die zich beklaagt over de hulp die aan Afrika wordt verstrekt. Okay. Dus zij, zij zegt zelf eigenlijk van uh, Europa houdt daar uh, eens mee op. eigenlijk, Want uh, jullie helpen ons eigenlijk van de regen in de drup. Maar je zegt net dus zelf van ik, ik, minder subsidie op Europese landbouw, zodat er meer uh, met Afrika gehandeld wordt. Ik heb het ik heb het woord subsidie niet gebruikt. Ik heb gewoon gezegd. Uh, Europa, Europa, subsidieer je eigen landbouw minder. Ja, inderdaad. Precies. In die context heb ik het woord subsidie gebruikt. Ja. Maar. Uh, en, en, en gun als het ware Afrika. om te beginnen zijn aandeel in uh, landbouw. Ja. Dat ze gewoon kunnen handelen en dat wij denken: van goh, dat zijn eigenlijk best wel leuke producten. Uh, die kopen we dan wel. Ja, oké, okay. ja. maar, maar dat is dan een beetje een, een, een, hoe zeg je dat, een macro uh, uh, tip over, om, om de economische ja. situatie te verbeteren? Ik heb nog een andere tip eigenlijk, of oh. een tip hoe je het wil noemen, eigenlijk is uh, de ontwikkelingshulp zoals wij die nu kennen, ja. is een uh, uitvinding van pronk. Oké. Okay. Want uh, eigenlijk, Drees deed ook wel iets aan ontwikkelingshulp, ontwik maar uh, daar werd eigenlijk heel weinig rugbaarheid aan gegeven. Dat was gewoon een bepaald bedrag wat hij dan uh, jaarlijks uh, afstond aan de uh, Verenigde Naties en de Wereldbank. Oh, ja. En die hadden eigenlijk de deskundigheid... ...om uh, dat geld te besteden. Ja. En wat heeft Pronk eigenlijk gedaan? Wat is eigenlijk het wezenlijke wat Pronk gedaan heeft? Die nou. heeft gezegd van... ...nee, wij gaan dat als Nederland zelf doen. Wij gaan een heel uh, ambtenarenapparaat... ...wat ook weer uh, miljoenen of honderden miljoenen kost... Uh, ...optuigen om die uh, kennis over de hele wereld... Als het, ...of, of de, van de hele wereld als het ware... Uh, ...op te tuigen... En uh, wij gaan dat eigenlijk allemaal uh, uh, zelf doen. En dat uh, past eigenlijk heel goed bij de protestantse christelijke moraal van uh, Pronk. Hè? Pronk is eigenlijk een soort uh, uh, uh, christen die uh, christenen uh, tot het socialisme willen bekeren. Ja, en eigenlijk uh, klinkt hier al een beetje uh, jouw mening in door. Uh, van, uh, je, moet, ja? je moet dat niet uh, in huis halen, maar uitbesteden. Nou ja, ik probeer even... Uh, uit te leggen waar ik het wil uitleggen. Maar uh, <laughs> <Neem> je, <tijd. laughs> je zou kunnen zeggen: Van Pronk uh, uh, maakt op die manier, als het ware, de, de, de goedheid van ons Nederlanders, met name van hemzelf, zichtbaar. En uh, eigenlijk uh, krijg je dan een sfeer van, uh, kijk eens wat we goed zijn. En dat, uh, dat vertaalt zich ook heel sterk naar zijn eigen positie. Want zijn positie was iemand van een soort wereldredder die overal in de wereld opdook. En uh, daar uh, hulp ging uh, doen en zo. En zeer actief en zo. Dus eigenlijk heeft hij in grote mate zijn eigen profiel gepositioneerd. In Darfur is dat trouwens heel jammerlijk, mislukt jammer, dat eigenlijk de pers daar nooit werk van heeft gemaakt. Eigenlijk in Darfur wou hij ook weer de boel redden. En dat is gewoon tot geweldige moordpartijen en dergelijke heeft dat geleid. Oké Paul, dit is even een kleine... Oh, mag dat even? dit is een Nederland kleine geschiedenisles. ...die nooit rekenschap van gegeven. Paul. Die hebben daar nooit <laughs> aandacht aan besteed. Die hebben dat gewoon gelaten... Voor dat het was. Pa, dat Paul, luister eventjes. Ik, ik dank jou even voor deze geschiedenisles. Maar ik ben ook even benieuwd naar jouw eigen mening. En als je door me heen blijft praten, dan is een gesprek niet echt goed mogelijk, Jacob, denk ik. Ja, wil even mijn punt even maken. Maar u uh, kunt een vraag stellen, ja. Nou, ik vind het op zich interessant wat jij, wat jij uitlegt over geschiedenis. Maar ik ben vooral benieuwd even wat jij uh, ervan vindt. Dus uh, de, de VVD die zegt, ontwikkeling daar kan 3 miljard vanaf. Ben je het daarmee eens of ben je het daar niet mee eens? Eh... Uh, ja, ik denk toch in uh, basis dat dat uh, een goede beslissing is. En uh, ik zou daar graag aan gekoppeld willen zien dat eigenlijk Europa de, hun eigen landbouw uh, uh, minder subsidiëren. En eigenlijk op die manier als het ware ook hun deel in de wereldhandel gunnen aan, uh, met name Afrika. Okay. Het gaat in Afrika helemaal niet slecht. Ze hebben een uh, geloof in... Uh, Groei van 6% per jaar, Ja, daar kunnen wij tegenwoordig helemaal niet meer aan tippen. <laughs> nee, dat is waar. Maar ze komen wel ergens anders vandaan natuurlijk. Ja, dus eigenlijk gaat het helemaal niet zo slecht Oké, okay. dankjewel even voor jouw mening eh, vannacht. Ja, dankjewel. Oké, okay, fijne nacht. Dat was Paul en voor Marieke. Uh, u kunt ook meepraten door te bellen naar 0800 1121 of door even te mailen. Nou zijn de PVV-stemmers altijd erg actief op de mail. Zo mailt ook nu weer iemand zeer genuanceerd. Geen enkele cent werpen naar Afrika. Die tijd hebben we gehad. Geen geld als vader. Wel twaalf kinderen fokken. Dat kunnen ze als de beste. Nou, dat is uh, de mening van Verena. Dankjewel Verena, ook voor jouw mening. Uh, we gaan even luisteren naar muziek. En dan kunt u ondertussen bellen naar 0800-11210. Om mee te praten over dit onderwerp. En we gaan luisteren naar muziek van Paul Carrick. I need you.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 I Need You Was dat van Paul Carrick. Ik heb aan de telefoon Henk. Henk, goeienacht. Uh, dag, Rune. Uh, welkom weer eens in de uitzending. Tijdje terug alweer, hè? Dat is wel lang geleden. Voor jou misschien niet. Ik denk dat je ook wel eens een keer met Herbert of Maarten of wie dan ook gebeld hebt. Maar je laat in ieder geval regelmatig van joh, En dat is welkom. Je hebt, een, je hebt een mening over dit onderwerp. En dan voornamelijk over de vorige beller, als ik me niet vergis. Nou ja, allereerst mijn standpunt over ontwikkelingshulp En het voorstel van de VVD om daar eh, zoveel miljard vanaf te halen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind uh, wel, uh, dat zei die mevrouw, uh, dat je heel erg op de bestedingen moet letten. Ja. Dus dat je voortdurend de hand aan de pols moet houden van waar blijft het. Ja. Dat punt één. Punt twee, Bij iedere organisatie, ook bij het Leger des Heils bijvoorbeeld, wat niet al ontwikkelingshulp doet, in, uh, buitenlands, maar wel in Nederland, blijft altijd veel geld in de hangen. In, in de wasmachine? Organisatie... Ja. In, sorry wat, ik verstond het niet goed. In de. Ook bij het Leger des Heils, ja. bijvoorbeeld, ja, ja. waar niemand bezwaar tegen heeft en ja. wat iedereen toch altijd een beetje ontroert, als die mensen met kerstmis zingen, blijft er geld aan de strijkstok ah, genoemd. Ja. om de organisatie zelf in stand te houden. Ja. En heb je het dan gewoon ja. over de overheadkosten, ja, omdat een ja, grote organisatie is? Dat toe... zijn de overheadkosten. Ja. Daar hebben in de tweede helft jaren tachtig twee vrouwelijke sociologen een onderzoek naar gedaan. En daar is men heel hard van geschrokken, maar het leger was zelfs zelf de eerste om dat toe te geven. En die zei: dat is ook zo, wij moeten dat efficiënter doen. En ook effectiever. Okay. Zodat we minder geld nodig hebben om onszelf in stand te houden. En zodat er meer geld kan naar mensen die hulp nodig hebben. Nou, zo is het in die ontwikkelingshulp ook. Dat is veel te veel opgesnippeld in allerlei organisaties heb je nog een videoband in de kast staan. Dat gaat over van die hulporganisaties. Uh, uh, ik vind dat je dat beter moet regelen. En dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk. Maar, je, maar dat je, noemt... bedoel je dan dat er, dat er eigenlijk minder organisaties zouden moeten zijn? Ja, er moet, daar moet de zijn. Ja. En... Uh, wat mij betreft inderdaad via de Verenigde Naties of via het Rode Kruis of, of, of noem, maar, noem maar een organisatie op. Ja. Maar dat is dus wat ik noem, je moet veel beter de vinger aan de pols houden. En je ja. kunt ook best verantwoording vragen uh, uh, uh, aan de regeringen van de landen waar je geld aan uh, doneert. Van wat ga je daarmee doen? Toen wij na de oorlog in 1945-1946 Marshall hulp kregen, ja. toen moesten wij ook... Uh, ...verantwoordingen afleggen bij de Amerikanen... ...wat we daarmee gingen doen. Ja. Dat is het beroemde verhaal van dokter Willem Drees... ...de minister-president en het Maria-kaakje bij het kopje thee. En de Amerikaanse diplomaat was zo onder de indruk... ...dat hij meneer telegrafeerde van... ...nou, een minister-president die zo zuinig is... ...die gaat ook wel goed met onze centen om. Ja, precies. Ik heb me kapot geërgerd dan die meneer met die Jacques er uit het zuiden van het land over het verhaal over Jan Pronk ja. en zijn protestants-christelijke achtergronden en zijn socialisme. Als er één man is die ongelooflijk deskundig is op het gebied van de ontwikkelingshulp, ja. dan is het Jan Pronk. Ja. Ik ben het niet altijd met hem eens en hij is wel eens een beetje te bewogen, maar kun je dat iemand kwalijk nemen? Ja, ja goede vraag. Ik moet zeggen, ik was ook, ik was, ik haakte sowieso een beetje af omdat hij maar doorbleef praten. Ook al vroeg ik hem wat. Maar... Nou, het is gewoon een heel extreem rechtsverhaal. Ja. En, uh, sorry dat ik het zeg, maar ik vond het ook een heel Rooms verhaal van zijn protestants christelijke achtergrond. Net als Joop den Uyl is uh, Jan Pronk inderdaad van sinodaal gereformeerde huizen, dat klopt. Ja. En hun gedrevenheid kun je daar inderdaad een beetje op terugvoeren. En ik ben zelf buitenkerkelijk, hoor, ik zeg het er even bij. Mm -hmm. En ze zijn ooit o, ja, ze zijn in de Partij van de Arbeid terechtgekomen, het zijn Sociaaldemocraten. En die combinatie is enerzijds e ijzersterk en anderzijds heeft dat mensen ook wel eens een beetje geïrriteerd. Ja, ja maar, maar Henk, als, als we nou eens heel even van. de, We kunnen het daar even over hebben over Jan Pronk en hoe het zeg maar politiek. Maar ik wil het vooral even over het onderwerp houden. Want jij, jij zei aan, helemaal in het begin van dit gesprek... zeg je, ik ben het er niet mee eens dat er 3 miljoen euro af kan... van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En, en wat is dan jouw antwoord op standpunten die op zich te begrijpen zouden zijn... van ja, als Nederland daar een wil bij dan hebben alle burgers hebben de vrijheid om zelf daar geld in te stoppen. Ik, ik kan jouw vraag niet zo goed verstaan. Je zingt wat rond bij mij. Maar... Oh, ik zal hem nog een keer stellen... Een argument van de VVD is waarom moet de Nederlandse overheid haar inwoners verplichten om, om dat geld, zeg maar, hè, het belastinggeld, daarin uit te geven? De Nederlander heeft zelf de vrijheid om gewoon ja, geld te storten aan, aan, aan hulporganisaties. Ik vind dat wij daar wel, wel, wel toe verplicht zijn. Want? Want wij, wij, wij beroepen ons toch nota bene Geert Wilders voor op, die zo tegen ontwikkelingshulp is. Geel Wilders van die PVV, weet je wel? Zeker. Wij beroepen ons op onze joodse christelijke traditie. Een onderdeel van die joods christelijke traditie is... ooit een onderwerp geweest van vroegere koningin Juliana... bij de kersttoespraak, ben ik mijn broedershoeder. Ja. Ja, tot op zekere hoogte ben je je broedershoeder. Ja. Maar dan is hun argument, ik speel even advocaat van Duivel, ja, zegt, ja, ik dat, dat niet, hebben ja. we al heel lang gedaan en nu hè, is het crisis, moeten we eventjes aan onszelf denken en dan kunnen we er nou, als we wat geld over hebben, kunnen we weer buitenland helpen. Ja, om, om welk bedrag gaat dat nou bij die VVD, weet je dat uit je hoog? Het gaat om 3 miljard euro wat ze willen bezuinigen. Dus ja, dat is een rot voor. Als je kijkt naar wat die banken over de balk hebben geflikkerd, dan is die 3 miljard niks. Kijk eens wat Spanje op dit moment vraagt. Ja. Kijk eens wat Griekenland vraagt. Kijk eens wat al die andere landen vragen. Kijk eens een paar jaar terug. Wat die banken over de, over de, over de, over de, over de balk hebben gesolideerd. Ja, maar is het dan niet juist een principe bezuiniging? Dat ze dus willen zeggen, hè? wat ze ook zeggen, die, die norm, dat, dat is gewoon niet handig en veel geld. Uh... Daar, daar wordt niet, er worden niet alle nuttigste dingen mee gedaan. Nee, nee dat doe ik. Dat, dat, dat standpunt van de VVD... dat is gewoon om weer stemmen weg te kapen bij de PVV. Ja. En het is pure symboolpolitiek. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik, ja. Het is op het, op het totaal... Uh, als je naar het totale bedragen kijkt... die rondgeschoven worden binnen Europa en buiten Europa... om, die, om de eerste bankencrisis... Dat, dat hebben we nou een beetje achter ons gelaten... Ja. maar om nu de, euro, de eurocrisis... Uh, te betuigelijk, ik er zelf een beetje geëmotioneerd van, merk ik. Ja. Dan gaan het, het om honderden miljarden. Ja. En, en is het dan nog een beetje pesten nadat ze zeggen: Nou, uh, uh, he, Kamerlid uh, Charlie Abdrood zegt uh, die, die miljarden van, uh, van ontwikkelingshulp, die kunnen we dan mooi naar de automobilist schuiven om die tevreden te houden? Ja, dat is toch een groot schandaal als je dat zegt. Die, die automobilist is toch een luxe probleem. Ja. Het gaat daar om voedsel, het gaat daar om drinken, het gaat daar om overleven, het gaat daar om gezondheidszorg. Het gaat daarom dat mensen niet meer massaal verrekken van de honger of elkaar uitmoorden om een waterbronnetje. Ja. Maar ja, het... De eerste, de beste veteraan die ik gesproken heb uit Oerroeskan, Ur dat was nog een hele jonge vent, die had de hele verhalen over dat daar al oorlogen voor uitbreken, over een waterbron die zij daar zelf geslagen hadden voor de mensen. Zo, bazaal, is de behoefte aan water, voedsel, et cetera. Ja. Maar eh, hoe, hoe kun je dat ook aan, aan burgers uitleggen? Want veel mensen denken toch, eh, misschien zijn ze daar nog nooit geweest... maar denken ze, ja, ik hoor alleen maar van, eh, we, we brengen daar eten heen en, en drinken en noodhulp... en die mensen worden alleen maar afhankelijk van ons, dus we blijven bezig. Nee, maar dat is en het wordt niet goed gecontroleerd en de mensen hebben hoge salarissen. Dat was, dat was ook die, wat die mevrouw al zei. Ja. Het is heel vernederend, en daar ben ik met haar eens, dat hele volken hun handje op moeten houden. En je moet er altijd naar streven om die mensen zelf supporting te maken. Maar als je geen water hebt of je hebt misoogsten, jaar in jaar uit. Jullie zijn van de EO, ik zou zeggen, kijk het oude testament er maar eens op naar Mozes en de zeven ja, magere en de zeven rijke jaren, et cetera, dat zijn andersom. Eh... Uh, dan schiet je niet zoveel op met mensen zelf, alleen maar zelfsupporting supporting te maken. Nee. Je zult ze ook moeten helpen als ze in, in, in, in, in werkelijk buiten hun schuld in de nood komen. Ja. En dat moet diep in je ziel verankerd zijn dat dat geen kwestie van liefdadigheid is, maar dat het een kwestie van rechtvaardigheid is. Ja. Want dat... er zullen ook altijd armen blijven, wat er ook, wat er ook gebeurt. Er zullen altijd armen blijven. Wat er ook gebeurt, daar heb je volkomen voorkomen gelijk in. Maar wat die mevrouw zei, ja, het Nederlandse volk is zo goed geefs, Dat is waar, dat heeft Prins Klaus ook al eens gezegd op de Duitse televisie. Hij ja. leeft helaas niet meer. Maar uh, uh, dat, dat is liefdadigheid. Dat is afkopen. Dat ja. is het kwartje in de collectebus. Maar zeggen van, wij zijn rechtvaardig en wij besteden 0,7% van ons bruto binnenlands product aan... Ontwikkelingshulp, dat is geen liefdadigheid, dat is rechtvaardigheid. Ja. En ik vind dat je dat, dat moet de leidraad zijn. En ik zeg het voor de derde keer: je moet wel veel beter de vinger aan de pols houden. Die mevrouw was in India geweest en had daar veel arme mensen gezien. Toen dacht ik: heeft ze er dan ook aan gedacht dat India wel kruis of raketten in de ruimte kan schieten? Wel atoombommen heeft? En ja. daar heeft diezelfde prins Klaus van Amberg, Amsberg, toen hij nog leefde, alles van gezegd. Ik vraag me af of je daar nog ontwikkelingshulp naartoe moet sturen. Nee, dat moet je niet naar India sturen. Vanwege of... corruptie en verdeeldheid in het land? Nee dat, heeft nog, nee, dat heb ik nog niet eens genoemd. Corruptie en verdeeldheid in het land. India heeft een enorme uh, bewapeningsindustrie. En ze zijn in staat, en dat hebben ze ook gedaan, net als Pakistan inmiddels, om raketten ruimte in te schieten toen ja. Nederland niet eens... Snap je? Ja. Dan moet je dus gewoon zeggen: zolang jullie dat belangrijker vinden. dan je eigen bevolking te eten geven. dan krijgen we ons weer geld meer. Klaar? Precies. Je mag best een stok achter de deur hebben. Ja. En dat zei ik. Dat is, dat is niet neerbuigend naar die volkeren toe. Dat moesten wij ooit ook bij de Marshallhulp. verantwoording afleggen. Ja. Als ik geld leen bij de bank tegenwoordig weer. een tijd geweest dat het helemaal niet meer hoefde. maar moet ik nu ook weer verantwoording afleggen. Wat ga je ermee doen? Ja, en wat doe je ermee? Ik leg geen geld meer bij de baan. Oh, oké. Okay. En hey Henk, jou, jouw punt is helder uh, over, over dit onderwerp. Dankjewel voor jouw bijdrage vannacht. Ja. ja. En, uh, veel luisterplezier nog. Jo. Oké, okay, doei, doei. Um, Ja, ik kon alleen Henk van tevoren selecteren... want eerst belde nog een mevrouw... en ik heb natuurlijk altijd maar eventjes de tijd tijdens een muzieknummer... om even wat bellers te selecteren. En die wilde ons even complimenteren met het programma... maar niet in de uitzending. Ja, dat kan ook, maar er wordt de tijd afgesnoept. Dus ik heb op de bonnevoi net iemand opgenomen... en op lijn, uh, lijntje B uh, gegooid... Uh, wie heb ik aan de lijn? Niemand. Hallo, goedenacht. Ik zou eraan toe willen voegen. Ik spreek het niet naar. Goedenacht. Uh, dat uh, er afspraken zijn in het kader van de Verenigde Naties... om ook de rechten van het kind te erkennen. Het is met name in 1989 naar voren gebracht. Er zijn ongelooflijk veel weeskinderen... Aidswezen, onder andere, die opgevangen kunnen worden in bijvoorbeeld SOS-kinderdorpen. Er zijn nog wel meer organisaties die humanitaire hulp uh, voor weeskinderen realiseren. Ja. En daar is me absoluut niet van opgevallen dat dat uh, een volkomen verkeerde uh, aanpak is... om dat op zo'n manier te doen. En rechten van het kind, ik bedoel, ieder maakt in zijn leven een kinderperiode mee. Wij hebben zelf al onderwijs als recht voor alle kinderen... Uh, aan zo'n soort afspraken kun je niet zomaar gaan tornen. Nee, nee maar, maar komt, goed, komt, uh, het, het, komt de rechten van het kind komen die in gevaar door, uh, door deze bezuiniging? Als die gerealiseerd zou worden? Nou, we, hoe lang weten we al niet dat de hoeveelheden olie ontoereikend zijn om alsmaar in dure auto's te gaan rijden? Uh, je zou er ook eens over kunnen bezinnen of we in het kader van duurzaamheid niet op uh, veel. ...normale manieren... ...wat in de jaren 50, begin jaren 60... ...nog vrij normaal was om veel meer op de fiets te gaan... ...is daar erg veel op tegen. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden... ...om uh, nuchter je verstand te gebruiken... ...en na te denken... ...over de eindigheid van de... ...nou ja, de fossiele hulp. Uh, ja. ja. maar. maar ik dat... vind het dus inderdaad heel erg vreemd om... Uh, Want dat dus is meer een milieu, milieustandpunt eigenlijk... Hè, wat, u, ...wat u dan maakt. Nou ja, ik vind het vrij kortzichtig... ...om helemaal te vergeten dat... Uh, we, we z'n alle kunnen weten dat er einde aan de olievoorraden voor, zijn. Ja, maar wat, wat heeft dat met deze bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking te maken? Nou ja, ik vind het zo kortzichtig om te denken... weet je wat, we doen niet iets heel anders, we gaan gewoon allemaal in auto rijden. Dat hoeft helemaal niet. Nee, precies, dat punt van de VVD. Het geld tot de weggaan bij ontwikkeling, dat kan wel naar de automobilist. Een, ik ken toevallig een prachtige uh, sculptuur in de Heilige Landstichting. Ik weet niet of, je, of die nog open is. Dat is een filosoof... Hij wandelt. We leven in een tijd dat we moeten nadenken en ons bezinnen. Ja. En ja, Jezus is zelf eigenlijk ook nooit met een auto gegaan. Maar ik bedoel... Dat klopt, maar die waren toen nog niet volgens mij. Nee, maar uh, het idee dat uh, drinkwater nodig is, dat is volop te vinden. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar als ik dan eventjes een concrete vraag mag stellen. Het, budget, het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking 4,4 miljard. Moet dat omhoog of naar beneden? Nou, het gaat erom hoe je het besteedt en dat moet met overleg en bezinning. Oké, okay, dus als dat punt deelt recht... u wel. Er moet, er moet meer controle zijn, maar ook meer bezinning van tevoren. Van waar wat gaan we ermee doen? Nou, als er afspraken gemaakt zijn in het kader van de Verenigde Naties op, met de millenniumdoelen, die kun je toch niet zomaar in de vuilnisbak gooien. Zeker niet, maar nee, de VVD zegt ja heel veel andere landen die houden zich er ook niet aan. Ja. Misschien een beetje een kinderargument, maar ja. Ja, landen. Het gaat ook om uh, waar mensen. Ja, het gaat om gerechtigheid. Oké. Okay. Als wij zelf uh, na de Eerste, de Tweede Wereldoorlog op het Europese continent, daar heeft niet elk persoon voor gekozen, maar we hebben wel die Marshallhulp in ontvangst genomen. Ja. Dan moet je ook denken van uh, andere landen hebben daar wellicht ook recht op. Ja. Wederop, als je er niet zelf voor gekozen hebt dat jouw land in een oorlog is terechtgekomen. Mm -hmm. En de zwaksten dat dat al wat weerloos is, is kostbaar. Dat is een uitspraak die uh, nog eens terugkomt in onze bezinning. En dat vind ik buitengewoon zinnig om aan te denken. Want onder andere al die weeskinderen. En het, in de Europese traditie is uh, de zorg om weeskinderen al uh, lange tijd gaande. Want het blijkt zelfs in de tijd van Georg Friedrich Händel, die had al muziek gemaakt om uh, weeskinderen op te vangen. om daar geld voor te sponsoren. Ja. En die goede traditie zitten wel in de Europese beschaving. En het gaat om, uiteindelijk ook om beschaving. Ja, en helpen puntje voor Nederlanders om, om zoiets te beseffen zou dus kunnen zijn... Hey, na de Tweede Wereldoorlog hebben wij ook steun ontvangen. Uh, daar waren we ook blij mee, dus laten we dat ook vooral blijven uitdelen... aan andere landen die dat nu nodig hebben. Ja, ik vind een historisch besef is buitengewoon nodig. Oké. Okay. Bedankt, uh, bedankt voor uw mening vandaag. het moet ja. ook een gevoel geven van we kunnen mensenlevens redden. levens zijn Dat moet gewoon ook een gevoel van trots zijn. Van we kunnen iets. We kunnen... Uh, gemak, comfort laten liggen. En we kunnen ons inzetten om. Uh, in een veel soberder uh, levensstijl. meer levens te kunnen redden. Iemand als professor Tinbergen leeft ook uiterst sober. Oké. Okay. Ik ken hem niet meer. Maar... Professor, nou, professor Jan Tinbergen, die een Nobelprijs kreeg. met uh, um, leefbare aarde. Het woord Ecumene betekent letterlijk ah. leefbare aarde. Oké. Okay. En ja, leerling van uh, professor Timbergen zijn er vele. Pronk is een van de hele bekende, maar er zijn er gelukkig heel veel meer. En de zorg voor de gerechtigheid, ja, dat is, het, het, het is kwalijk als we dat uh, uit onverschilligheid en nalatigheid. Uh, is het oog een, een, een, ja, Het neoliberale heeft in wezen een, een, een uiterst pijnlijke gevolg voor de echte armen en armsten. Ja. Nou, ik, ik hoop dat het besef van u het over heeft ook in Nederland nog, uh, nog wel blijft bestaan. Dank u wel voor, u, voor uw belletje ja, vannacht en voor uw bijdrage aan het gesprek. Het, we moeten ik moeten een tegenspel ik, geven. Zo is dat. Ik moet weer even door, maar dank u wel voor uw bijdrage. Fijne nacht. <laughs> uh, we gaan eventjes luisteren naar, uh, naar muziek van Jennifer Napp. Uh, ik ken de hele CD toevallig, omdat uh, <laughs> mijn vader die, die had hier vroeger thuis. En uh, dit is ook een mooi nummertje. Het komt uit 2000... Uh, mocht u haar niet kennen, het is een uh, christelijke artiest. U gaat luisteren naar Peace van Jennifer Knapp. Rest your throat. Jennifer Knapp. Um, even kijken, wie heb ik aan mij? Peter, Peter, goedenacht. Uh, goedenacht. Um, die mensen uh, aan de telefoon... die allemaal zo lief en aardig zijn... en over Afrika praten... Oh jee. dan moet geld naar Afrika. Ja. Dan verwacht ik ook van diezelfde mensen... dat zij wekelijks... van hun eigen privébankrekening... 50 euro doneren... aan Afrika. Want? Ze, zijn heel, ze zijn helemaal vrij... maar dan verwacht ik dat ook... Dat ze zelf 50 euro, 100 euro, 500 euro van hun privébankrekening elke week lekker overmaken naar Afrika. En dan je... Toch, dat verwacht ik gewoon. Je klinkt een en beetje daarnaast... gefrustreerd, Wat Peter. Wat het belastinggeld dan van Nederland. Hoe, hoe komt het dat je zo gefrustreerd bent? Hoe zegt u? Gefrustreerd. Je klinkt een beetje gefrustreerd. Nou, dat is gewoon de realiteit. Dat is geen frustratie. Uh, de jaren 90, de jaren 2000, die vorige. Die hippie-generatie, daar was geld genoeg. Maar die mensen die zeggen, maak maar over, maak maar over. Ze hebben een eigen bankrekening. Doneer zelf dan 50 euro wekelijks. Daarna mag je bij mij aan de deur aankloppen. Doe mee aan een donatie. Er zijn hier mensen in Nederland die moeten leven van 20 euro per week. Ze moeten naar de voedselbank, ze moeten naar de kledingbank. Mensen met een... Die, de, de, de oudjes, excuseer, maar de babyboomers zitten lekker met een rijkelijk pensioen, met een eigen huis... Makkelijk praten met een vast inkomen. Ja, en tot, tot, tot, welke groep, eh, tot welke groep hoor jij zelf, Peter? Tot welke groep? Ja. Maar ik, ben gewoon, ik ben een PVV-stemmer. Oké, okay. maar eh, ben je, hoor je ook bij de groep die van 20 euro per week moet rondkomen? Of, uh... Nee, dat niet. Maar ik kan zelf twee personen die van 20 euro en een andere moet 30 euro. Dan moet hij per week van rondkomen. Ja. En zoek het zelf maar uit, find it out, zelf ga maar een baan vinden. En die zijn er gewoon niet. Die zijn er niet. Maar wat, en, wat vind je dan? Vind jij dus dat er bezuinigd mag worden op ontwikkelingssamenwerking? Uiteraard, geen, geen enkele euro er meer naartoe. Geen enkele euro, dit doen wij al 60 jaar. Nee. Dit is een bodemloze put. Ja. Hey, maar Peter, nou moet je. Kun je dat wel zeggen? Want ben jij zelf wel eens in zo'n land geweest dan waar bijvoorbeeld het geld naartoe gaat? Kun je wel weten dat dat, dat een bodemloze put is en dat alles verdwijnt op plekken waar het niet hoort? Ja. Bijvoorbeeld uh, die, die Peter Adenvries met, met, met zijn dochter, die werkt voor ontwikkelingsgeld. Ja. Maar dit is geen vrijwilligerswerk, zij krijgt alles vergoed, alles gecompenseerd. Ja. En dan rondlopen, ik ben zo lief, ik ben zo aardig, nee dit is omdat ze maandelijks geld krijgt. Maar, is, dus niet... maar misschien verandert ze daar wel dingen, dan, is het toch, dan heeft het toch zin? Ja, maar uh, dan was dit 60 jaar geleden al veranderd, 50 jaar geleden veranderd, er verandert niks. En, en uh, ze, ze kunnen ontzettend veel kinderen maken. Als ik uh, uh, het, uh, ze maken meer kinderen daar uh, da, da, da, dan dat er staan. Ja. Weet je maar, hoe maar dat de ook de de vaak de... komt, Peter? Dat heb ik laten vertellen door mensen die daar geweest zijn. Omdat vrouwen vaak verkracht worden. Ja, verkracht. En, die, uh, en, en zulke mensen moeten helemaal geen geld krijgen verkrachters. Die moeten gevangenisstraf krijgen dan wel een ja, geldstraf. En die vrouwen dan? Die vrouwen dan? die vrouwen dan? Wat? Is? En die vrouwen dan? Uh, die vrouwen... Nou, ik vind dat een leuke vraag. Uh, die mogen geld ontvangen van, van, van die mensen hier in Nederland die veel geld hebben. En, uh, nee, sorry, ik zal het nog anders zeggen. Mensen die willen dat er belastinggeld gaat naar Afrika, laat die mensen uit eigen privé-bankrekening dan heel veel geld overmaken. Maar wie zegt dat ze dat niet doen dan? Misschien, misschien maken ze wel zelf ook geld over naar, naar die goede doelen. Nou, van misschien kan ik niet leven. Van misschien kan ik geen huur betalen. En mijn eigen gezin onderhouden. Maar de, de vraag is beter, waar, waarom vind jij het zo erg dat, er, dat de belastinggeld naar, naar ontwikkelingswerk gaat? Nou, een neef van mij en een, een goede vriend van mij. Ze hebben vroeger goed werk gehad. Ze hebben hun huis moeten verkopen. Ja. Uh, ze moeten hun eigen huis opeten. Lees maar van 20 euro. Uh, ze lopen nu tegenwoordig, als je ze, ze, ze, ze schamen zichzelf ervoor om geen werk te hebben. Die mensen die hier zo aan de telefoon praten, dan moet geld... Doneer dan zelf heel veel geld elke week. Elke ja, maar wacht dag. even, wacht even. Je, ik, ik vraag waarom moeten geen uh, gelden doen? Begin je inderdaad over een neef die, die op dit moment geen werk heeft en, uh, en weinig inkomen. Maar verandert dat dan als wij gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Er is in Nederland zelf geen geld meer. Hier is geld nodig. Men gaat naar de tandarts, men gaat naar een... een men gaat gewoon voor, voor eigen hulp. Alles moet zo duur betaald worden. Ja. Ik, het gaat om die mensen die, die ons dit uh, een, een schuldgevoel willen aanpraten. Dan moet geld naartoe. Doneer dan zelf. Ga zelf daar wonen. Investeer je tijd, je energie, je eigen geld aan, aan die Afrikanen. Ze ja. maken zoveel kinderen. Zoveel kinderen ja, maar dat doen ze toch niet expres? Je... Wat lief? Dat doen ze niet altijd expres. Dat doen ze niet expres? Nee. Nou, maar die mensen die hier zo'n schuldgevoel proberen aan te praten... er moet geld naartoe, doneer dan zelf. Ja, dat, je, dat, dat punt is duidelijk. Je, verkoop je eigen huis, maar kom niet... Schuld... Ik vind je wel een beetje hard, Peter, een beetje hard. Ik, zou dat, ik, ik ben benieuwd of je dat ook zou zo kunnen uitleggen aan een groep Afrikanen zelf. Maar wat, wat is er hard aan, om, om aan, aan die mensen te vragen, doneren zelf je ja. aan? Ja, nee, wat dat is, is niet hard. hard. Ik vind het hard dat jij zegt, uh, van mijn geld als belastingbetaler... ...ik heb het zelf een beetje krap, je, je moet het nu maar even zelf uitzoeken... ...en als iemand geld heeft om het over te hmm? maken, dan, hmm? uh, dan mag dat. Ja, maar... maar, maar ik, ik, ben, is... ik zal eens even een, uh, niet om uh, emotionele manipulatie doen, maar Ik ben een keer ben ik in uh, Albanië geweest... Hmm? ...en uh, nou, daar hebben ze het ook niet echt uh, heel erg breed allemaal... En toen, uh, was ik, ik was er met een groepje en toen uh, kwam ik ergens thuis bij, uh, ja. in, in, in een krottenwijk. Geen geld die mensen, en die hadden gewoon hun laatste eten ze gebruikt om een lekkere maaltijd voor ons te maken. Ja. Denk, en ja, hoe moet ik dat soort heeft... mensen, hoe moet je die nou uitleggen dat als zij zijn, ja. hun laatste hmm. geld gebruiken om iets voor anderen te maken, dat wij hmm. nu even geen geld voor hun hebben omdat we even aan onszelf moeten denken. Ja. En hoeveel geld heeft u zelf achtergelaten als waardering voor deze mensen? Uh, en, en niet direct, maar ik heb wel de organisatie gesteund die, die de projecten ah, maar daar... Maar hoeveel uh, geld laat u zelf achter? Hoeveel geld heeft u achtergelaten? En maar wat maakt dat het, het uit op... Peter? Dat is toch niet het punt? Het, het, het punt is niet het geld. Het geld is hier het punt. Hoeveel geld heeft u als waardering achtergelaten aan deze zielige arme mensen? Nou, misschien wel heel veel. Stel, stel nou dat ik dat had gedaan. Betekent dat dan dat we dan niet meer als overheid er geld aan moeten uitgeven? Nee, maar als u dit geld. dan, dan waardeer ik dat zeer. Als ja. u daar geld achterlaat, laat. maar hoeveel geld heeft u zelf achtergelaten aan die arme, zielige mensen? Genoeg. Oh. Genoeg? Ja. Dan waardeer ik dat zeer. Dat wordt ten zeerste gewaardeerd. Oké. Okay. Maar, uh... maar. Ik, ik, ik sta aan PVV, want ik geloof niet. Ik geloof niet in, de, in die zieligheidsindustrie. zoals ze tegenwoordig genoemd wordt. Mensen een schuldgevoel aanpraten. Nou, die mensen die willen geven, doneer zelf van je eigen privébankrekening. Doneer elke dag 100 euro. Ja. Doneer maar. Maar hier in Nederland is onder de eigen bevolking heel veel armoede. Oké. Okay. Nou, jouw dat punt is duidelijk... Het enige wat daar uh, gebracht mag worden, uh, hoe zei u in de e-mail, dat, dat, uh, dat zijn condooms. Condooms en brood. Dat ja. ze maar zelf... Uh, ik, ik heb... En mag daar dan wel geld van onze overheid naartoe om daar condooms uit te delen? Alleen maar condooms. Oké. Okay. Dus we mogen wel 1 miljard investeren in condooms om naar Afrika te brengen. Absoluut. Absoluut. Moet... Nou, dat, dat, dat vind ik toch mooi van een PVV. Van dat ja. Dankjewel Peter voor jouw verhaal vannacht. Ik dank u ook voor een mooie uitzending. Fijne, fijne nacht nog. Oké, okay. okay, dank meneer. Tot ziens. Ik heb ook nog eventjes mevrouw Groenwegen hangen. Maar mevrouw Groenwegen laten wij het eventjes over het journaal heen tillen. Uh, u bent er al, hè? Ja? Moet uh, ik even wachten tot op nationaal? Ja, want we hebben nog maar 38 seconden. nu ik dit uitspreek. En dat zou veel te kort zijn, waarschijnlijk. om recht te doen aan uw verhaal. Dus u ja, kunt gewoon eventjes ja, blijven hangen. Nationaal. Precies, dan praat we nationaal even verder. Nog Even hangen dan. Ja. Precies, ja. U heeft uh, geluisterd naar het eerste uur van, uh, van dit eerste nacht. Uh, het onderwerp waar we het over hebben is ontwikkelingssamenwerking. en dan de bezuinigingen erop. De meningen lopen sterk uiteen van extreem rechts tot, uh, tot extreem links. En dat mag ook, daar is dit programma voor. om lekker te discussiëren. Dan gaan we straks ook gewoon uh, met maar we gaan eerst eventjes eruit voor het, uh, voor het journaal. Tot zometeen.